Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat onder slechte omstandigheden en zonder vergunning in ons land komt werken stijgt nog altijd, zegt de arbeidsinspectie tegen de NOS. Steeds vaker komen deze mensen uit landen die verder weg liggen, zoals Oekraïne en Georgië. Vooral arbeidsbureaus zoeken nu steeds vaker naar arbeidskrachten uit zulke landen, omdat de vraag naar goedkope arbeid blijft toenemen. Het kabinet bespreekt eind deze maand een wet met een hardere aanpak...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 Het computernetwerk van de TU Eindhoven is gehackt. En vanwege de cyberaanval heeft de universiteit het netwerk uit de lucht gehaald. Daardoor kunnen studenten en medewerkers geen gebruik maken van e-mail, wifi en verschillende apps, staat in een verklaring van de TU. Ook zijn er in elk geval morgen geen onderwijsactiviteiten mogelijk. ICT-experts van de Eindhovense Universiteit onderzoeken de cyberaanval. De gebouwen en campus van de TU blijven wel toegankelijk. Antoinette Rijpma de Jong is voor de vierde keer op rij Europees allround kampioen schaatser geworden. In Tiaf kwam het aan op een direct duel op de 5000 meter tussen Rijpma de Jong en Joy Beunen. Vooraf leek Beunen een goede kans te maken, maar op de finish bleek Beunen toch een ruime seconde tekort te komen. Dan ging het goud naar Rijpma de Jong. Het weer, vanavond koelt het snel af en kan er mist ontstaan. In het oosten kan het vannacht 5 graden vriezen. Morgen is het mist, mistig, op sommige plekken ook hardnekkig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Je luistert naar Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Tijd voor spiritualiteit. Dames en heren, geef hem een warm applaus. Hij is bij in de studio, Thomas Waltheruis. Yeah. Ja... Welkom Thomas, welkom in de studio van Arm 105. Hé, hey, jij dat elk oh. jaar de BB. Kom je eigenlijk, het is een traditie geworden, hè? Ja, ik vroeg dit als Cindy, hoe lang doen we dit al? Maar Sydney is er ook weer bij, we willen alleen in je beeld. Maar ik denk dat het zes jaar uh, al achter elkaar. Uh, het is, we kunnen spreken van een traditie. Een ja, traditie. Ja, zeker, ja, waar, zeker, is, zeker waar. En die houden we graag in stand, uh, deze traditie. Ja, mooi. Ja, houden dan graag warm. Uh, elk jaar aan het einde van het jaar verschijnt menig uh, magazine, uh, radioprogramma, tv-programma om jouw voorspellingen te doen. Ja. Uh, 2024 heb je natuurlijk ook wat over verteld. Ja. Uh, wanneer was jij raak? Ik heb heel stellig gezegd dat het kabinet zou vallen uh, van uh, de, ons vorige kabinet. En dat is ook inderdaad gebeurd. Uh, ja, ik heb wel meer dingen. Ik, ik zeg zo verschrikkelijk veel. Dan raak je wel iets. Kan, dan kan ja, wel ja, een beetje raak zijn. Ja, ja, ja precies. precies. Maar uh, ja, ik zit er ook wel eens naast hoor, Bas. Ja, ja, Welke Albert, die, die, kom, die, die kwam weer terug en die heeft een comeback gemaakt. Ja, die, die uh, is. Uh, kijk, Amsterdam. Dat was weer uh, voorspelling en dat is, dat is gebeurd. Ja, Amsterdam, 750 heeft ze helaas moeten afzeggen. vanwege de emotionele onbalans. Om het zo te zeggen. Ja, de dochter is natuurlijk overleden, dat is nogal wat. En het is natuurlijk wel zo dat daardoor. Uh, uh, was er voorzien dat ze helemaal niks meer zou doen, maar ze gaat weer langzaam terugkomen. En ze heeft ook inderdaad aangekondigd dat ze weer voorzichtig gaat beginnen. Nou, dat is een mooie, dat is een mooie opwarmer. Als we dan nou kijken naar uh, nou ja, we hebben het even over, over het afgelopen jaar. Ja. Uh, je had het toen ook over Joep van het Hek gehad. Uh, die, is uiteindelijk, die, die heeft de ring gestopt vanwege zijn gezondheid. Je hebt hem niet toevallig gesproken je, nee, dan, nou, nee, nee, dat je dacht, nou. zo nee. werkt het niet, hè? Nee, zo nee, werkt, nee, werkt het niet. Maar ja, de, kijk, de, soms is het wel eens zo dat ik zeg: Oh ja, heb ik dat voorspeld. Huh. Maar uh, Joep van het Hek, ja, als ik hem in naam en toenaam heb genoemd. Ja, we weten allemaal dat hij inderdaad daadwerkelijk is gestopt. Dus ja. ja, als dat een voorspelling is, dan is die ook uitgekomen. Bij deze. Hé. Hey. Hé, hey. Ik moet er wat mee doen. met die graag. Ja, dat ja, ja. ja, ja. nou, is wel ja. handig als je ja. nog concertkaartjes of, uh, of theatertoertjes ja. Dus ik ben benieuwd wat er dit jaar volgend jaar komt. Want dan, uh, dan kun, weet ja. ik uh, waar ik mijn kaartjes moet gaan. Als je weet dat de Pet Shop Boys ermee stoppen, dan kun je ze nog net even bezoeken. Als we dan kijken naar het politieke land. Even kort, hè. Volgend jaar. Want wat, wat staat er dan op het menu? Het is natuurlijk al redelijk onstabiel. Nou, wat heel, wat heel duidelijk is. En daar hoef je ook daar hoef je niet eens hm. paranormaal voor te zijn. Is dat ik zeker weet dat het kabinet in 2025 gaat vallen. En uh, het heeft zelfs uh, verleden week de uh, Telegraaf gehaald, dat de Telegraaf heeft gezegd dat het kabinet gaat vallen, die Thomas durft wel wat te zeggen. Nou, ik wil je graag volgend jaar weer staan en dan gaan we dat uh, absoluut eventjes uh, opnieuw bekijken. Hebben we dit genomen, jongens? Ja. <laughs> ja, die hebben we opgenomen. En weet je een beetje waarom? Of is dat, uh, of is dat nou, ze niet helemaal? Het, het, ze, kijk, het, doodl, nogmaals, daar hoef je niet parallelaal voor te zijn. Ze hebben natuurlijk weinig draagvlak, dat is één. Uh. Uh, en ik denk dat het alles te maken zal hebben met migratie en de, de problemen daaromheen, dat, uh, dat, dat, dat houdt geen stad. Dat kan niet anders. En ik ja. denk zelf dat het, en dat is natuurlijk vaag, geef ik zonder meer toe, maar ik denk rond de uh, zomerreces dat het dan eindoefening is voor dit kabinet. Ja, precies. Oké, okay. dan geven ze toch echt definitief te de begrijpen aan. We hebben natuurlijk een hoop oorlogen in de, in de, in de wereld. De Oekraïne, Rusland, Noord-Korea begint zich een beetje mee te bemoeien. Uh, we hebben natuurlijk uh, de, de regio Israël en dergelijke rondom ons heen. Uh, ja. gaat daar, komt er daar een einde aan? Gaan we nou eens met z'n allen weer ja, toe tegen Weet je, als het bij mij had gelegen, had het al lang klaar geweest. Maar ik bedoel, uh, uh, Oekraïne... Uh, ik... Kijk, hebben straks Trump, die, die, die, die de, met de scepter gaat zwaaien... en die, die, die, die, is, die is heel duidelijk. Die zegt, onder mijn uh, presidentschap wordt de, uh, de, wordt de oorlog gestopt in Oekraïne. En daar geloof ik ook wel in. Uh, hoe dat gaat, ja, dat, dat is koffiedik kijken... wat ik trouwens ook wel doorgaans ja. doe, maar in dit geval moet ik even. Je zit, je zit me toch niet aan Nee, nee, nee, nee okay. maar ik vond dat een goede geld. Oké. Okay. Uh, bent weer lekker gevat vandaag. Ja, um, uh, maar als je het hebt over uh, uh, Israël en, en Palestina... Ik hou vol dat dat in... En ik, weet, ik hoop niet dat het de worst case scenario is die ik kan verzinnen... maar ik denk dat het in één klap pats over is. Is dat dan een, dat er een hele grote bom neergegooid uh, wordt? <laughs> dat weet je niet. Nou ja, je lacht er maar om. Maar ja, ja. Uh, ik denk dat dat... Uh, dat er echt iets heel abrupt gaat gebeuren. En daardoor de oorlog daar zal stoppen. Kort het klimaat. Daar horen we natuurlijk van alles over. Wordt steeds weer een hot item. Uh, wordt het weer kouder? <laughs> en we gaan sowieso straks in januari of februari... Gaan we... Uh, absoluut gaan we genieten van, uh, van het koude weer. In die zin dat ik uh, voorspel... Ik ben geen meteoroloog, ik, dus ik heb helemaal geen verstand van het weer. Maar ik, ik, vanuit het uh, hoofd van mijn, uh, van mijn huidige vak... zeg ik dat in januari, febru uh, ja, januari februari gaan wij daadwerkelijk kunnen schaatsen. Oh, wij gaan, uh, ja, we, het is heel kort, dus steden toch ben ik bang dat dat absoluut niet gaat lukken. Ja, maar we kunnen wel degelijk schaatsen. Ik zie ook uh, in mijn verbeelding, zoals ik nu, net vroeg, of je de ijver. Hmm. zie ik ook op staan en, uh, en, oh. en uh, sneeuwpoppen en uh, dat soort dingen, oh, dat maar uit. van korte duur. Oh. Oké, okay. dus, uh, als het daar is dan moeten we even gelijk uh, het, het moment pakken en ervoor gaan. Maar je doet ook wel voorspellingen over uh, op de persoon, uh, bijvoorbeeld Bram Ja. Ja, Bram Moskovits. Hij, hij komt op een opvallende manier uh, in het aandacht van het grote publiek. Hij is natuurlijk... Hij is al geen advocaat meer. Hij is natuurlijk nog wel jurist, maar geen advocaat. Uh, maar hij doet uh, veel juridische adviezen geven. Uh, alleen... Uh, hij komt in een toch in een wat negatief daglicht te staan. Ik weet niet precies waarin en waarmee, maar hij zal, en hij kan natuurlijk nooit meer aangesproken worden als advocaat, maar hij komt toch in een negatieve energie te staan. Dus mensen gaan een beetje over hem heen vallen. Ja, en wat is er dan aan de hand met, nou, een bouwde weinig geld, onze Haarnemse heenstiedenaar? De troubadour ja, van de Lage Landen. Uh, de, ik, heb, uh, uh, ik heb hem niet persoonlijk... Uh, ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb wel Lennart Nijg, zijn, uh, zijn tekstschrijver, ja. uh, ken ik persoonlijk. Ik heb hier in Haarlem natuurlijk het Haarlemse Muziekfestival georganiseerd... waar Lennart Nijg in de jury zat. En daardoor heb ik toch een beetje een band met Baudouin. Maar Bouwdwijn. Uh, uh, ik heb uh, het idee dat hij... Uh, wat met zijn gezondheid gaat sukkelen. Ik weet niet hoe oud de man is, ik heb geen idee. Naarmate hij ouder wordt klein, meer kwaadjes. Ik merk het ook aan mezelf, dat zal hij natuurlijk ook hebben. Maar hij zal... Uh, ja, hij, zal uh, hij komt in een lappenband terecht. Dus ik denk niet dat het helemaal uh, paniek is. Zeker niet, maar ja, hij, uh, het, het gaat wel een beetje gebeuren. Welke hebben er nou voordeel volgend jaar? Wie gaat het nou... Ook weer even goed. En ja, Wolter Kroes toch? Kroes, oh. daar ging toch wat... Nou, uh... Wolter Kroes, die, uh, ik heb het idee dat hij dingetjes naast zijn zangcarrière gaat, sta gaat starten. En uh, ik, ik heb... Um, ik heb het idee dat hij iets uh, sociaals gaat doen. En natuurlijk als zanger is hij al sociaal, dat begrijp ik ook wel. Maar hij, het, het lijkt alsof hij net als ik uh, Babs uh, gaat worden. Oh. Ah. En, uh, en dat is leuk, want hij gaat dan ook bekende mensen in de, in de echt met elkaar uh, verbinden. Dus wat dat betreft, is dat wel. En dat is een activiteit. Nou, die zou je niet direct bij hem zoeken. Maar nee. van, zoiets gaat hij doen. Het ja. zou ik wel bijzonder vinden als ik het jaar word. En dan staat er iemand in een gele, uh, gele zwembroek naast me. Dat is hoeven. Dat is, dat is weer een andere ander. Dat is weer een Dat is weer leuk, positief. Maar dan ben ik ja. toch wel heel nieuwsgierig, want er gaan raadselachtige dingen gebeuren in 2025. Ja, ongetwijfeld. Maar wat doe je op? Nou, op? Op ufo's. Oh. Ja, ja nee, dat ja. klopt. Ja, ik denk raadselachtig kan van alles zijn. Hè? Ik dat bedoel is waar. Ik, uh, uh, ik ben er... Wij zijn voor 95% van overtuigd dat de wereld uh, in contact gaat komen met buitenaardse signalen. Ik zeg niet dat we uh, te maken gaan krijgen met landende ufo's uh, op de grote markt. Oh, geen ufo's? Oh. Nee, dat, dat heb ik niet het idee van. Maar we gaan... Dat we, kijk, en door de jaren heen hebben we altijd gezegd... We hebben een ufo gezien of we zien een rare verschijnselen. En dat gaat allemaal... Dat wordt een keer gemeld en dat was het. Maar... Ik ben ervan overtuigd dat we in 2025 daadwerkelijk uh, dusdanige signalen krijgen van, uh, buiten waar we niet meer omheen kunnen. En wat dus daadwerkelijk ook niet in, het, in, het, in, het, in de sfeer van, uh, van de wappiesfeer uh, terecht gaat komen, maar dat er daadwerkelijk gezegd wordt, ja dit is inderdaad... Ja, hier komt het aan. Ja, dus dit, ja. de, de, de, de bekende uh, Area 51 gekkigheid, nou, dit, dit wordt echt een ding. Nou, dat Area oh. 51, uh, ik denk dat dat wel daadwerkelijk een rol daarin mee gaat spelen. Het gaat opvallend, laat ik het zo zeggen opvallend in het nieuws komen. Dus wat dat betreft, uh, uh, uh, uh, houden we rekening mee. En, oh ja, er wordt er ook wel eens gevraagd, van, komen ze dan... Uh, uh, uh, Vriendelijk ja. hierover? Komen ze als vriend of komen ze als vijand? Daar durf ik geen uitspraak over, over te geven. Waarom? Waarom zouden ze per definitie bevriend zijn met de mensen op aarde? Nou, dus ik, ik, ik denk vooral dat, dat wij er vijandig op gaan reageren. Maakt niet uit hoe zij hier komen, ja. maar wij gaan ja. reageren met: dit is niet. Uh... Ja, dat denk ik zelf ook, inderdaad. Dus ja. Ufo's en zo, dan kan je betwisten of dat positief of negatief is. Uh, Midden-Oosten, ook niet. Politiek, ook niet. Uh, 2025 schijnt wel is het nog een, een beetje een zuur. jaar ja, misschien hoor. Ja, ja, ja. Of zeg jij, ik ga nog met een lichtpuntje eindigen. Een lichtpuntje, nou een van de lichtpuntjes die ik zie, maar dat is heel vrij uh, uh, persoonlijk, is dat uh, Gerard Joling, die uh, samen met Gordon zijn ze natuurlijk nu bezig al met opnames te maken om uh, ergens uh, een televisieprogramma te maken, een nieuw format. Uh, nou wordt de stekker uitgetrokken, dat lichtpuntje. <laughs> is wie dat? Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat uh, Gerard Joling uh, uh, internationaal iets oh, gaat doen. Wat leuk. Oh, is die, gaat hij weer naar Azië? Want daar was hij was natuurlijk jarenlang populair ook, hè, met zijn muziek. D dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik sluit het dat niet aan. Maar hij gaat internationaal oh, in iets op televisiegebied doen. Uh, waarbij wij hem niet kwijtraken. Want hij blijft natuurlijk overal wel te zien. In elk televisieprogramma is hij wel. Maar hij gaat internationaal gaat hij iets met de televisie uh, ondernemen Amen. Gerard Joling gaat, uh, iets, uh, gaat uh, international. Jelling, ah, dat, ja, ja, ja, ja, dat, ja, ja. dat is, is, is, ja, is leuk. mooi nieuws. Ja, dat, is een ja, boek. Boek. dat blijft ook een leuke event. Altijd, altijd uh, positief, altijd uh, gierig grappen en yeah, uh, altijd feesten als je binnen is. Precies. Um, als je dat denkt. Ja. Van, ik ben Thomas Holthuis. Ik zou ook wel eens willen weten hoe mijn toekomst eruit ziet. Dan kun je naar www.samsaya.com en dan kun je in contact komen. Ja, ja. Om het maar even met die termen te noemen, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En wie weet ja, ja. mag ik voor jou iets zien. Ja, precies. Ja, ja. absoluut. Ja, wat zie je van mij? Voor jou? Ja. Dat, dat dit programma ongeveer met 20 minuutjes... Uh, ...at <lacht> uur is <minuutjes> afgelopen. <lacht> Dank je wel, Thomas. Regio Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Dit, hier. Er is een uh, buitententoonstelling op de Boulevard van Fauci uh, geopend. Uh, ik weet niet of die echt geopend is. Maar nee, die is in ieder geval, niet echt geopend. Ik moet het heel bescheiden houden. Ja, dat zijn die foto. <laughs> dat, dat zijn die foto uh, ja, dat zijn die grote foto-elementen uh, uh, uh, yeah. yeah. uh, waar, waar daarvoor uh, uh, KNRM op uh, te zien ja, was. Te dus ja. Dat vond ik heel leuk om te ja. zien. Ja. Uh, mooie teksten erbij ja. ook. Vond ik uh, geweldig. Maar uh, wat we nu gaan uh, zien, of kunnen gaan zien. Uh, zijn de uh, ja, uh, vuurtoren. Uh, hoe moet ik het ja, noemen? Ja, het is eigenlijk. Uh, de, ja, de tentoonstelling heet Van Vuurbaak tot Watertoren. Oh, Oké, okay, En okay. dat waren eigenlijk, uh, ja, eigenlijk de belangrijkste. Beeldbepalende elementen, zoals dat Ja, beeldbepalende he? elementen ja, ja. voor de kust van Zandvoort. Echt de bakens eigenlijk Die. van Zandvoort. Eigenlijk zowel de, de vuurbaak zelf als de watertoren, eigenlijk. Of ja. Natuurlijk uh, ja, een opvallend element in de, in de kust. In de kustlijn. Ja. En had de watertoren diezelfde functie ja. Nou, hij had natuurlijk niet echt dezelfde functie. Maar je kon natuurlijk wel vanaf zee wel zien dat je dan ongeveer. bij ah, okay. zat. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar het was natuurlijk. De Watertoren is natuurlijk nooit echt een vuurtoren geweest. Nee, precies. Maar die, die vuurboet. Uh, we hadden het net over het schilderij wat in het Stamwolfs Museum hangt. Ja. Uh, dat, is, dat is niet gemaakt uh, in die tijd. Want toen was nou, de vuurboet al weg. Ja, toen, precies. Nou ja, het ja. Was, ja, dat is inderdaad. Toen later stond ik daarover na te denken. Het is eigenlijk een heel opvallend schilderij. Want uh, het beeld natuurlijk dat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 dus maar dat, is, dat gebeurt in feite in de romantische ja. tijd. Ja. In feite ook de, ja, maar ben jij nooit uh, tekeningen of schilderijen tegengekomen van de originele, in die tijd geschilderde? Ja, nou ja, toestel? vanuit inderdaad, in de, de, de 17e eeuw, eigenlijk de eerste tekening die van de vuurbaken is gemaakt, die aan de zuidkant van Zandvoort heeft gestaan, mm -hmm. uh, was van uh, Jan Klaasow-Visser. Um, en dat was in 1670.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 Maar eigenlijk vanaf dat moment zijn er echt ja, beelden bekend van dat. Uh... Zijn die ook te zien in het Museum op dit moment? Uh, er, er zijn wel printen, alleen die, zijn, die laten ze niet zien. Oh ja. <laughs> die, nee, ook die, die, liggen, die liggen in het <laughs> depot. Oh ja, oké. Okay. Okay. Ja. Ja, dat zijn een paar printen. Maar dat zijn, ja, die printen die, die, die zijn ook bij het Rijksmuseum te zien. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus, uh, nou, je had uh, dus watertoren is bijgekomen. Dat, ja. je, je hebt eigenlijk gezocht dat beeldbepalende elementen. Je had bijvoorbeeld ook Bouwerspallas euh, kunnen doen. Ja, Want ja. ik neem aan, als je, als je op zee zit, en een kilometer of zes, zeven uit de kust... Ja. dan zie je natuurlijk uh, uh, eigenlijk Bouwerspallas ja. het beste, ja. toch? Ja, maar dat was inderdaad na de, na de ja, tweede nee, wereld. Dat dat is dat waar, ja. en ja. Toen Bouwerspallas werd gebouwd, was het het hoogste gebouw van uh, Nederland, hè?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 hebben alle twee ook een watertoren gestaan. Ja, ja. Dus ja. waar de huidige watertoren nu staat... daar heeft oude vuurbaken gestaan. Oh, okay, okay. En waar... Uh, nou dus daar bij de, ja, dat is bij de Vervoersjeplein erachter... waar er staat ook een plakkaat. Ja, klopt. Staat ja, ja, een ja. Bij, de ingang, bij de ingang van de parkeerplaats. Ja, he, daar, bij de ingang van de, ja. de parkeerplaats. Ja. Daar heeft dan uh, ah. de nieuwe vuurbak gestaan. Het uh -huh. was toen aan het einde van de Nobelstraat. Uh -huh. En uiteindelijk heeft daar dus uh, vanaf...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 vanuit nu, vanuit kunsthistorisch kunsthistorische nu... Um, zoals dat wel gebeurd is in Bergen aan Zee... En, hmm. en, en, en, en Katwijk en in Scheveningen... waar wel heel veel schilders hebben gezeten. Maar nou ja, toch zijn er zover ook aardig wat schilders ja, geweest... Israël, ja, als, ja, noem maar op, ja, ja, dieren... en je hebt natuurlijk altijd de natuur gehad... de ja, duinen, en, ja, en, ja, en het ja, licht ja, en de ja. golven. En ja, dat, dat is toen ik dus die schilderijen zag bij dat veilinghuis...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 dus uh, dat, dat, dat hoeft dus niet uh -huh. altijd zo te zijn. Maar uh, nou ja, en dan heb je natuurlijk die herkenningspunten... zoals uh, nou, de eerste de kerk, vuurbaak, ja. de, de, kerk, de kerk inderdaad... Ja, heel die, heel, die ook, is, ook ja. heel specifiek ja. in vorm is. En ja. ook hoe die lacht ten opzichte uh -huh. van de vuurbaak. Ja. Ja. Het is en, wel heel uh, bijzonder dat nu Zandvoort te zien zonder watertoren. Hè? Ja,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 Er stond ook een soort van uh, gedenkteken waar ook de naam van mijn opa op stond. Oh, okay. En mijn neef die vroeg al zich de hele tijd af van ja, wat gaat er gebeuren met die gedenkplaat. Maar omdat het dus wel een monument is, wat ik natuurlijk een beetje heel wat een beetje discutabel is, mm -hmm. want het monument breek je in feite niet tot de grond toe af. Mag iets zo Dat mag, oplegen, mag maar eigenlijk binnen, niet. Maar ja. goed, ze, ze hebben het binnenste gedeelte, houden ze wel blijkbaar intact. Ja.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 Ja. En dat wou ik eigenlijk alleen weten, want mijn neef die zei als nou, dan ja. wil ik hem wel in de tuin hebben. Ja, dat ik, ja. Als hij ja. ergens op een schoothoop uh, verdwijnt op de foil ja. dan ja. neem ik hem wel over. Ja. Over die buitentoonstelling to nog even. Uh, uh, ja, je, je hebt natuurlijk wel afbeeldingen en uh, de watertoren. En, uh, maar er zijn 15 of 20 panelen daar natuurlijk. Hoe ja. heb je die ingevuld dan? Want op een gegeven moment na vijf panelen ben je wel klaar, of niet? Of... Uh, nou, ik heb het in feite, in, in, omdat het natuurlijk eigenlijk uh, omgaat over vier bouwwerken, ja. heb ik het een beetje geprobeerd om het te vieren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 Toen kwam natuurlijk ook al de fotografie uiteindelijk. Dus ja. aan het einde natuurlijk van 1826 nog niet. Maar toen is het stuk in print vastgelegd. Dat was eigenlijk ook gelijktijdig met de bouw van het uh, Groot Badhuis. Ja. Dus het was in 1826 dat hij die is die neergezet. Is ook dat het Groot Badhuis daar ongeveer kwam. Mm. Um, en uh, nou, toen vanuit de print aan het eind van de 19e eeuw heb je natuurlijk de fotografie die opkwam. Ja. Dus hij staat ook op foto's.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 ja wist ik van, nou, dit moet Zandvoort zijn. Ja, leuk, en, hoor, ja. en dat ja. heb ik met... Ja, met, ook met het de laatste ook met, met het Scheepvaartmuseum... zag ja. ik ook ja. een, een print... waar ook iets bij stond van... dit is uh, toen en toen gemaakt. En toen dacht ik van, ja, dat klopt helemaal ja, niet. helemaal niet. Want nee. uh, nou, toen was dit er en toen ja. was dat er... en ja. toen was dat afgebroken. Uh -huh. Dus dit kan, die, dat kan die da nee. datering... die nee. dit klopt helemaal niet. Nee. Of uh, de, de locatie klopt helemaal nee. niet...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 Nou, ik denk dat de beste die daar het antwoord op kan geven... ...Ari Koper is, want die heeft ja, een ja, die grote ja, ja. verzameling. Naast dat natuurlijk het genootschap ook ja, een als, grote ver verzameling. Onze kaarten en theelepeltjes, hè. Is ja, de, ja. Ja. Ja. ja, maar hij heeft echt heel veel ja. verzameld. Echt zo verzet. Hij ja, ja, heeft de hele zon ja, vol. Ja, ja. Hoor. ja hoor, ja, is waar. Ja. Jij, jij hebt al heel veel samengewerkt met Heli, Heli Janssen, het museum. Ja. Uh, nou, dat is nu een nieuwe directrice, Olivier. Ja. Ja. Uh, ben je nog verbonden aan het museum of nu? Uh, nee, nee, niet meer. nee. nee, niet okay. meer. nee, nee. Uh, Ze hadden uh, mijn nee. diensten niet meer nodig. Oh, dat is jammer, ja. <laughs> ja. Ja. ja, want ik hoorde ja. ook dat die, uh, die, stijlkamer die daar uh, was, dat die, yeah. ook, dat die ook weggaat. Ja, dat winkeltje gaat inderdaad. Oh, dat winkeltje. Ja, dat gaat wateren dan? vuurwinkeltje. Oh, okay. okay. Ja, oké. Ja, ja. En dat is natuurlijk, dat is, dat dat ergens begrijp ik dat wel, omdat dat niet specifiek huh? Zandvoort is. Ja, ja, dat ja. had je natuurlijk overal. Ja, dat is zeker. En, ja, ja. ja. uh, en wat er stond was ook niet echt een vuurwinkeltje. <lacht> Want ik heb daar toen wel onderzoek naar gedaan. Het was meer een soort kruidenierswinkeltje wat ze ja, hadden hebben ja, nagemaakt. Ja, ja. En, en echt watervuurwinkeltje ziet er veel soberder uit. Oké. Oh, okay. Maar je, je bent nog wel verbonden aan de Stichting Beleef Zandvoort. Met, met en, ja, en... Ja, ja, ja. Want dat is waardoor dit ook tot stand is ja, gekomen. Ja, ja, En, uh, Ja, dat, dit vind ik hartstikke leuk. Ja, want die om te doen. panelen zijn niet verbonden aan het museum? Dat is echt nee, apart. Oké. Okay, nee, huh, ja, de, huh. de Stichting Beleef Zandvoort. die initieert dit om deze panelen, zegt ze. Ja, ja. Dan ja, dan ja. Die vragen okay. steeds iemand anders. Huh. Huh. Van, uh, ja, met een bepaald onderwerp. Ja, begrijp ik. Uh, Of, of de panelen op die manier met een bepaald onderwerp ja. gevuld kunnen worden. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, iedereen moet gaan kijken. Hè? Dat ja, is wel duidelijk. Ja. En, ja. Ja. Uh, uh, hartelijk bedankt voor je komst. Regio Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Een halve marathon lopen. Een uh, enorme sportieve uitdaging natuurlijk. En uh, ja, als je dan hoort dat iemand uit de buurt dat gaat doen... dan nodig je eruit. En hier schuift tegenover mij Emma de Reus. Een halve marathon lopen. Mijn hemel. Ja, het is nogal een uh, onderneming. Het is nogal ja. een onderneming. Wat, wat, wat, hoe kwam je opeens op het idee om dat te gaan doen? Um, nou, Die hobby uh, ja, hardlopen is eigenlijk ontstaan... in een periode dat met mij ook niet zo goed ging. Dat ik best wel in een donkere periode zat... Um, en dat heeft me best wel uh, veel geholpen. Het was echt een uitlaatklep voor mij. Mm -hmm. En daarbij stelde ik ook elke keer een nieuw doel. Van ik ga nu vijf doen, daarna ga ik zeven doen, daarna wil ik negen enzovoort. Um, en nu is het doel dus 21 kilometer. 20 ja. kilometer. Hoe ver, hoe ver ben je al? Nou, ik denk dat ik nu ongeveer op de 12,5 zit. Oké. Okay. Nou, we, zitten, we zitten net over de helft. Ja, ja. En de, de marathon is pas, zeg ik dan maar even, in mei. Dus je hebt nog even, je kunt nog ja. even trainen, nog even oefenen. Ja. Heel goed. Um, Kijk je er tegenop? Of heb je er heel veel zin in? Ik heb er eigenlijk heel veel zin in. En dat is eigenlijk ook omdat het nu voor een goed doel is... waar ik straks over ga vertellen. Mm -hmm. uh, en dat geeft me eigenlijk nog meer motivatie om het te doen. Dus uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Ja, misschien is het goed om even te schakelen naar dat goede doel. Want ja. het is niet het Wereld Natuur Fonds. Het, het, het zijn allemaal prima doelen. Maar jij hebt specifiek gekozen voor 1 in 3 zelfmoordpreventie. Klopt. Wat is dat? Um, 1 en 3 zelfmarktpreventie is een organisatie die eigenlijk 24-7 klaarstaat voor mensen met mentale uh, nou ja, problemen. Of mm -hmm. die heel erg met zichzelf in de knoop zitten. Uh, en het is heel goed dat zij er zijn. Want ja de wachtlijsten bij psychiaters en psychologen is gewoon onwijs lang. Mm -hmm. uh, en sommige mensen hebben die tijd niet. Voor sommige mensen is dat dan te laat. En dat is eigenlijk heel triest en heel eenzaam. Uh, en ik heb dat zelf ook ervaren. Dus ik wil me echt uh, hard maken voor die organisatie en daar wat aan doen. Ja, ik, ik, ik zie aan je dat het, dat het vertellen erover, dat het, uh, nou ja, het, er zijn wat drempeltjes zeg maar die, die je overgaat. Ja. Ja. ja, het is gewoon een hele lastige periode geweest. Uh, en als je een paar jaar geleden aan mij had gevraagd, waar zie je jezelf over vijf jaar? Dan is dit niet wat ik uh, voor ogen had. Dus dat is heel lastig. Wat had je dan toen gezegd? Ja, dan heb ik een leuke baan en mijn eigen huisje. En veel van die dingen heb ik nu ook. Maar dat is eigenlijk... Ja, naast dat je die mentale problemen hebt... valt dat natuurlijk ook een beetje weg voor je gevoel. Mm -mm. Dus ja, ik vind dat wel... Ja, dat vind ik heel moeilijk, dat besef. Ja. Ja. En 113 Zelfmoordpreventie is dan uh, uh, natuurlijk een heel, heel goed initiatief. Uh, heb je er zelf gebruik van gemaakt? Ja, zeker. En wat ik er eigenlijk zo goed aan vind, is dat zij een chat hebben, maar dat mm -hmm. je ze ook telefonisch kan bereiken. Ja. Want het ene moment uh, wil, je, wil je juist graag iemands stem horen, maar ik heb ook heel veel momenten gehad dat ik dat niet aankon. Nee. En dat ik even wilde chatten, en al was dat maar vijf minuten, um, dan was dat wel heel erg helpend voor mm -hmm. mij. En ik denk ook voor vele anderen, als ja. ik dat uh, mag zeggen of mag invullen. Nou, ik denk ja. dat je daar gelijk in hebt. Uh, zeker uh, heel veel jongeren. Hè, want je hoort het steeds vaker dat ja. Nou ja, jongeren uh, uh, nou, mentale issues hebben, zeg maar. Ja. Waar het ook vandaan komt. Uh, en dan soms inderdaad erover nadenken om uh, nou, uh, zichzelf uh, iets aan te doen. Of uh, ja. uh, zelfmoord te plegen. Of zeg ik dan maar even heel hard. Ja, um, nee, maar zo is het wel. Ja, zo is het wel. Ja. Uh, ik denk dat er gewoon over gepraat mag worden. Ja, zeker. Um, en ook moet worden. Want op het moment dat ja. je erover praat... Ja, dan, dan komt het boven tafel. En dan kunnen we er misschien iets aan doen met elkaar. Ja, en dan is het ook makkelijker om een oplossing te zoeken. Want ja, er heerst gewoon nog een, heel erg een taboe op. Precies. En ik heb dat zelf ook gemerkt. Um, en daardoor is de drempel voor veel mensen... tenminste voor mij ook wel heel erg hoog om, om hulp te vragen. En wat ik dus net al zei... als je dan Vanwege eenmaal... dat taboe? Zeker, ja. ja. En ja, mensen hebben er gewoon een mening over. Kijk, als ik allebei mijn benen breek... Ja. dan zien mensen dat er iets mankeert ja. aan mij. En dat is natuurlijk... Eigenlijk veel makkelijker. die is overduidelijk ziek tussen aanhalingstekens, He, ja. er is iets mis. Ja. Dus dat, dus ja, dan, dan moet er iets hersteld worden. Maar ja. inderdaad, ja, een, een, een, een jonge meid, inderdaad wat jij zegt, je hebt ja. een baan, je hebt een huisje, je hebt de dingetjes en ja, nou, dat is toch wat is wat is er nou eigenlijk aan ja, de hand? Waarom voel jij je slecht? En ja. je hebt toch alles op een rijtje en alles ja. gaat toch goed? Maar ja, je kan het mensen eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Want nee. het is als je het niet hebt ervaren, dan is het super moeilijk om dat voor te stellen. Dus ik, ja, ik snap het ook dat mensen het niet begrijpen. Uh, maar ik denk juist dat het daarom goed is dat er gewoon wat meer over gesproken wordt. Precies. Ja. Want even nog, want je zei net van nou ja, chatten of bellen. Want 113 zelfmoordpreventie, in principe is het zo. 113 is een, een telefoonnummer, toch? Klopt. ja. Klopt. Uh, stel uh, dat je uh, met de gedachte loopt om. Nou ja. Uh, zelfmoord te plegen of jezelf aan, iets aan... weet ik veel, zoiets hè? Dus ja. je hebt donkere gedachten, zullen we maar even zeggen. Ja. Uh, dan pak je in principe gewoon de telefoon... bel je 113 en, en dan zit er aan de andere kant ja. van de lijn... iemand die erin gespecialiseerd is om... met jou te praten... Ja. en uh, gewoon een luisterend oor te zijn. Ja, of wat ik dus net zei... Uh, je gaat een, je opent een chat en je hebt eigenlijk... gelijk iemand met wie je kan... Uh, kan praten en... Ja, ik vind het juist zo belangrijk omdat ik dus zelf heb ervaren dat ik, uh, dat, dat echt het verschil maakt. Het heeft voor mij echt het verschil gemaakt. Ja? Dat ik, al was het maar vijf minuten, want je, je, je hoofd kan, zo, kan zulke gekke dingen met je doen. Um, en het, dan is het net even dat ene setje wat je denk ik nodig had om misschien toch net even wat anders te denken. Hmm. Ook al sta je volgende week misschien weer op hetzelfde punt. Ja. En daar was ik me ook van bewust. Okay. Um, en er waren ook momenten dat ik eigenlijk dat ik het eigenlijk helemaal niet aankon om hun te bellen, dus dan heb ik het ook niet gedaan. Nee. En het is ook een paar keer fout gegaan. Daar ben ik ook heel eerlijk en open over. En hoe bedoel je dat? Uh, ja, ik heb wel meerdere malen mijn medicatie opgespaard, omdat dan in één keer uh, omdat je omdat mijn gedachten zo erg overhand namen. dat je ja. jezelf zeg maar, je gewoon heel veel medicijnen ging innemen of tenminste ja, dat wilde je. Ja, een doen. overdosis. Ja, overdosis. Ja, ja. Heftig, hè? He? Ja, en dat, en dat is gewoon super eenzaam. En ik weet dat er zoveel jongeren zijn en ook uh, er heerst ook erg, heel erg een taboe op mannen met mentale uh, mm. problemen. Dus er is zoveel om over gesproken te worden en uh, het is zo'n pijnlijk iets dat dat uh, ja. Ik dacht, daar moet ik gewoon wat mee doen. Ja, nou, en dat doe je dus sowieso. Echt waardering over de manier waarop je erover praat. Met me, dat doe je ongelooflijk goed en helder. En um, ik, ja, dat gewoon enorm veel waardering. Dus heel fijn, dankjewel. Er zijn natuurlijk ja. vast mensen die dit nu horen en denken: Jezus, ja. Ik, ik heb soms ook die donkere gedachten. Uh, ik ben Op dit moment ben ik bezig met het opsparen van mijn medicatie. Ja, bij spreken. ja. ja de, Het enige advies wat wij nu kunnen geven, denk ik... is inderdaad pak of die telefoon of ga even chatten. Of kan mij het schelen. Zoek even contact met iemand. Praat ja. erover. Ja. Um, want dat heeft jou in ieder geval ja. wel uiteindelijk gebracht... tot het moment ja, nou ja, dat we hier gewoon zitten ook. Ja, zeker. Hierover te praten. Ja. Ja, en dat je... Een halve marathon gaat lopen. Ja, ja dus ik bedoel, het ja. is misschien een slecht grap, maar er zijn mensen die zeggen: Nou, de, de, ik wil nog ja. niet doodgevonden worden in, in nee, een halve marathon. Nee, en dat snap ik ook. Ja. ja, nee, maar juist omdat het maakt, het denk ik wat makkelijker voor mij, omdat ik het, omdat ik weet dat ik het ergens voor ja. doe. Ik doe het voor mezelf, omdat ik een nieuw doel heb en dat is voor mij heel goed. Um, en ik doe het voor heel veel andere mensen die het, en ik hoop dat ik hun daar een klein beetje mee kan helpen. Al is het ja. maar een kleine bijdrage dat. Uh, ja, super, man. Ja, ja. Echt heel erg goed. Hey, en die halve marathon die gaat dan in Leiden plaatsvinden... ergens ja. begin mei, geloof ik? 11 mei. Ja. mei. En um, ja, hoe, hoe kunnen mensen jou, jou steunen? Um, zij kunnen doneren op uh, www.actie.113.nl. Actie.113.nl, ja. ja. Daar staat ook mijn pagina op. Dus die kunnen ze terugvinden als ze mijn naam intoetsen. Maar het kan, ze kunnen ook gewoon een, uh, nou ja, een algemene donatie doen. Mm -hmm. Dat maakt verder niet uit. Uh, en ik kan niet in Andermans portemonnee kijken natuurlijk... maar je mag zelf een bedrag invullen. En eigenlijk maakt het niet uit of het een kleine of een grote donatie is. Nee. Alles is welkom. In principe. En wordt gewaardeerd. Wordt gewaardeerd en ja. gaat rechtstreeks naar... Uh... Gaat rechtstreeks naar hun rekening. Dus ik krijg het ook niet te zien. <laughs> ja, dus niet dat mensen denken van het gaat allemaal naar haar. Ja, want, precies. Uh, Dan moet zij het weer nee. gaan overmaken. We, ja. weer, weer meer stress. Nee, um, dat is niet, uh, niet het geval. Nee. Nee. Even, hoe gaat het nu met je? Uh, het gaat nu wel redelijk stabiel, al een paar weken. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Mooi. En ik hoop dat dat zo blijft. Ja, ja. Nee, dat hoop ik ook. Ja. En uh, nou ja, tot die tijd heb je... Je hebt in ieder geval een fantastisch doel. Namelijk die 11 mei. Ja. Uh, dus het is elke week... Of elke twee... Ja, je hebt vast vastes trainingsschema ja, toch? Ja, nee, elke week wel. Ja. En dan ja. onze mallen. En dan met, met Evi. Of weet het? Je uh, die, die, die hebt toch zo'n Vlaamse app die dan uh, tegen je roept... Hoe ver oh. je moet rennen of zo? Ik weet het ik niet Ik heb hoor. geen idee. Oh. Maar misschien nou, is dat, dus dat ook in ieder geval niet. wat <laughs> ik kan... Uh, nee, <laughs> nee, <laughs> nee. Ik hoor dat wel eens mensen zeggen. Dan lopen ze met Evi of met Eva. Of, ik weet niet. Nee, ja, ik loop altijd met Queen. Wat ik net al vertelde. Dus um, ja. ja, nee. Met Queen, ja. oké. Okay. Ja. Uh, Emma de Reus. Ongelooflijk fijn dat je dit hebt gedeeld. Dank yes. je wel voor je openheid. Dank je wel voor je verhaal. Ja. En heel veel succes. Nog één keer. Waar kunnen we doneren? www.actie.113.nl Regio Radio. Een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort.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 Um, of het gezond is, dat durf ik niet te zeggen dan. Maar over het algemeen, de meeste mensen duiken ook niet die dombleven op voeten in het water. Um, en we hebben natuurlijk ook de Reimspiegade paraat staan. We hebben het Rode kruis paraat staan. We hebben altijd in de buurt... Um, um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 He's a one-trick pony, he either fails or he succeeds, he gives his testimony, then he relaxes in the weeds. We zijn oliebollen aan het verkopen voor het goede doel, voor uh, de jongeren in Aarnhout in het Koa. Die gevlucht zijn uit Syrië en Eritrea en um, die, um, ja, daar verzamelen we geld voor in, voor een tafelvoetbal. Want dan hebben ze ook wat te doen en dan kunnen ze het plezier maken. En nu al bijna 320 of zo. 62. We hebben in totaal uh, oliebollen voor 960. Dus we kunnen wel heel veel bakken. Het is eigenlijk ontstaan doordat ik dacht uh, ik ga er gewoon naartoe. Ik ga ze eventjes bellen. Dus ik had uh, Maher gebeld, de locatie manager in Aardehout. En toen zijn we eigenlijk op de eerste vakantiedag uh, zijn we daar langs gegaan. En toen uh, hebben ze gezien en toen uh, gingen we gitaar schenken. En toen de volgende ochtend aan de ontbijttafel hadden we het erover met elkaar. Over hoe ze het ervaren hadden. Uh, en ook mijn man was geïnspireerd en die zei, zullen we dan gewoon wat gaan doen? Zullen we dan gewoon oliebollen gaan verkopen? En dan gaan we gewoon sparen voor een tafelvoetbal of iets wat ze willen hebben. En we vonden het best wel stom voor hun. We bakken eigenlijk elk jaar oliebollen, maar verkopen we ze dan niet. En we dachten, dan gaan we ze verkopen voor het goede doel. En ik had eigenlijk tegen hem gezegd, uh, ik zou ze zo graag gewoon hun uitnodigen bij mij thuis. Ik kan niet elke twee weken één of twee jongens aan tafel aanschuiven. Want dat is ook wat... Tot komt. zover het ritme van ZFM.